Robert Baltes met het NOS Journaal. Rond 1 uur is premier Rutte aangeschoven bij het overleg op een Haags landgoed... waar kabinet- en landbouworganisaties proberen tot een landbouwakkoord te komen. Een betrokkenen zegt tegen de NOS dat hij erbij is gekomen in een ultieme poging een akkoord te bereiken. Landbouworganisatie LTO en minister Adema zaten nog om tafel. Andere partijen zitten elders in het gebouw, zo is het verhaal. Ze wachten de uitkomst af. Het overleg is al uren gaande. Hoe het er precies voor staat, blijft onduidelijk. De politie heeft in een huis in Venendaal 17 cobra's gevonden. Naast de explosieven werden ook een kilo coke en een halve kilo amfetamine gevonden. Vijf mensen zijn aangehouden. Ze werden al enige tijd gevolgd door een speciaal politieteam... vanwege een auto die in een andere zaak de aandacht trok. Toen die taxi bij de woning in Venendaal aankwam ging een man met een tas naar binnen en daarop besloot de politie binnen te vallen. De laatste tijd ontploft vuurwerk vaak bij woningen... vermoedelijk om mensen onder druk te zetten zoals de afgelopen weken in Rotterdam. De kinderen die met een vliegtuigje zijn neergestort in het Colombiaanse Amazonegebied zijn gevonden. Naar de vermiste kinderen van 13, 9 en 4 jaar en 11 maanden... werd twee weken gezocht door meer dan 100 militairen. Drie volwassenen onder wie de moeder van de kinderen kwamen om. Hoe de kinderen aan toe zijn en hoe ze zichzelf in leven hielden is nog onduidelijk. Montana is de eerste Amerikaanse staat die de app TikTok heeft verboden. Volgens de gouverneur beschermt de staat vanaf 1 januari de privacy van inwoners... en voorkomt het dat persoonlijke gegevens in handen komt van de Chinese Communistische Partij. De app is van een Chinees bedrijf. Verwacht wordt dat het verbod nog voor de rechter wordt aangevochten. Het weer, vannacht wordt het fris. Vlak boven de grond kan het hier en daar tot lichte vorst komen. Morgen begint op veel plekken bewolkt, maar smiddags is het bijna overal zonnig. Het blijft droog bij ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Laat de kranen op de vloer, de maar dansen. je bitch die geeft de acte croissants. Of je ziet me op de creme, het leven. van de bij de la douée voor croissants. Heel de outfit aan of laurant. Hoe dan ook, het is altijd makant. Dan ben ik hier geweest, heb ik daar gestaan. Leg een stapel pap in mijn hand. Ik, ik, ik ben in een heel gek hotel. En er is een pool on the roof. Heb je bitch gespeeld met wat balls? Dan bedoel ik geen judeboels. de boels. brand new teeth, brand new tits. Maar nog steeds hetzelfde humor. Ze wil gastenlijst, maar ze wordt gegeven. De loose, precies dezelfde. Ja, yeah, bom voyage, bom voyage. Hoe ze geurt spionage? Ze heeft nieuwe tatoeage. En kom bied ze met een glaasje. Bom voyage, bom voyage. Hoe ze geurt spionage? Ze heeft nieuwe tatoeage. Ze komt bied ze met een glaasje. Yo, Elon Shari, kom, zeg het kom. was het komt, buk het komt, Druf het komt, doe het kom, do it, kom twerk. Elon Shari, kom, breng het Kom, bitch, het Rihanna, kom, work, work, work. Oh, Elon Shari, kom, zak het kom. was het komt, kom. doe het kom, doe het kom, do it, kom twerk. Oh, elo, shari, ik Kom, binnen, het kom, geef het kom, vis bij Rihanna, kom work work work. Vrijdagavond, champagne, nieuwe bitch, nieuwe tanden, NSC, doe mijn dansje, in mijn hotel, tabelandje, morgenochtend, late check-out, sugarantje, twee croissantjes. In de club en ik ben super wavy. Toen mijn dansje top, toen mijn dans. Elke vrijdagavond super AP. Toen mijn dansje top, toen mijn dans. En altijd op groep naar single ladies. Toen mijn dansje top, toen mijn dans. Happo wendt en al die Nieuwe bitch. Ah, nieuwe tanden. Ja, yeah, bon voyage. Bon voyage. Hoe ze goed de Ze heeft nieuwe taart. En kom, bied bon bon ze met een glasje. Kom, Kom, ze spionage. Ze heeft nieuwe tatoeages. ze biet met Yo, hé los, sorry, kom, sag Dat het komt, doe het, doe het, doe het, doe doe het, doe het, doe het, doe doe het, doe work het, doe het, het, doe het, doe het, doe doe het, doe het, doe het, doe het, doe het, het, doe doe het, doe work, work Baby of Surprise! Ja,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 Nog een dood!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 He never ran a corner line once to me yet. So I give it stuff that I'll never forget yeah. He keeps me on cloud nine just like a tent He's not yeah. a fake wannabe trying to be a pimp He dresses like a dapper dumb but even in G's He's a god gotcha yeah. original, the man of my dreams yeah. Yes, my man says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 Up my plane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 Kopen in de winkel Dat kan je niet kopen In de shoppa Dit is die echte, echte, echte Let maar opba Zag het in de Amschoon Of weer opba Dat kan je niet kopen In de shoppa de, de shoppa, shoppa. biedt in de winkel nergens niet dat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 In de winkel, dat kan je niet kopen. In de shoppaar, ah. dit is die echte, echte, echte wet maar op ah.